In Nieuwsuur hebben de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht, Den Haag... Groningen, Almere, Leeuwarden en Rotterdam kritiek geuit... op het nieuwe illegale beleid van de ministers leers en opstelten. De ministers hebben met de politie afgesproken... dat er dit jaar 4.800 illegale worden opgepakt... en overgedragen aan de dienst terugkeer en vertrek. En dat is 10% meer dan in 2010. De aanslag op een Joodse school in Toulouse was geen vooropgezet plan...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 De zwangere vriendin van een van de militairen die in Zuid-Frankrijk werden vermoord mag postuum met haar vriend trouwen. Het slachtoffer Abel Chenouf werd vorige week donderdag vermoord door Mohamed Merat. De Franse president Sarkozy heeft persoonlijk toestemming gegeven voor het bijzondere huwelijk tussen Chenouf en zijn vriendin. Een Franse president heeft daartoe de bevoegdheid.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 Bezoekers van het zwembad hoeven zich volgens de gemeente geen zorgen te maken... en ook voor de omgeving is er geen gevaar... maar langer openhouden van de plons wordt onverantwoord genoemd. In het vroegere familiehuis van Mozart... is een pas ontdekte pianocompositie van de meester uitgevoerd. Mozart componeerde het vijf minuten durende stukje waarschijnlijk toen hij elf was. De Oostenrijkse muzikus Florian Birsak speelde het stuk op Mozart's eigen Forte Het is niet zomaar een stuk, je hoort er al iets van de latere maestro in, zei Birsak na afloop. In 2006 werd ook een onbekend werk van Mozart ontdekt en dat lag in de archieven van de aartsbisschop van Salzburg. Sportartikelenfabrikant Reebok stopt met controversiële reclamecampagnes in Duitsland. Op posters stond de tekst 'Cheat on your girlfriend, not on your workout'. Vrij vertaald: beduvel je vriendin, maar neem je oefeningen serieus. Veel Duitsers konden daar niet om lachen. Reebok heeft zijn excuses aangeboden en zegt dat het vreemdgaan in geen geval goedkeurt. Volgens het bedrijf was de reclametekst bedoeld als motivatie. Sven Kramer is in Heerenveen voor de vierde keer in zijn loopbaan... wereldkampioen geworden op de vijf kilometer. Kramer won het goud voor Bob de Jong en de Amerikaan Jonathan Cook. Jan Blokhuizen eindigde als vierde. En eerder op de dag had Stefan Groothuis de wereldtitel... op de duizend meter veroverd voor Kjeld Nuis... en de Amerikaanse titelhouder Shoney Davis. Bij de vrouwen ging de titel op de 1500 meter... naar de Canadese Christine Nesbitt. Zilver was er voor Irene Wust, Het brons ging naar Linda de Vries. En dan het weer. Morgen wolkenvelden, maar ook periode met zon. In de noordelijke provincies wordt het 12 tot 14 graden. In de rest van het land 15 tot 18 graden. En de dagen daarna blijft het droog en zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 12 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Ik was er al een tijdje bang voor, maar vandaag is het wetenschappelijk vastgesteld: ik ben oud. En u waarschijnlijk ook. Ik ben werknemer en ouder dan 40 en dan ben je oud. Althans, dat vinden enkele duizenden werkgevers die meededen aan een onderzoek van de Radboud Universiteit. Wij 40ers zouden minder creatief, duurder, minder flexibel en minder ambitieus zijn dan jongere collega's. Het is hoog tijd voor een onderzoek onder werknemers van rond de 40 naar wat ze van hun werkgevers vinden. Wat dacht u van minder vriendelijk, veel duurder en vooral heel veel minder slim dan wij? Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De drie weken die aanvankelijk vaak werden genoemd als duur... voor het katshuisoverleg zitten erop. Er was vandaag ook wel witte rook... maar die kwam vooral van de sigaretten van drie van de zes onderhandelaars. Inhoudelijk is er nog steeds niks bekend. Aan Joost Vulling straks de schone taak... om toch een onderhoudend gesprek met de minister-president te voeren. Vanmiddag rond drie uur ging de telefoon bij de NOS, Bill Gates, aan de lijn. Hij wilde graag wat weten over de geruchten dat Nederland zou gaan bezuinigen op ontwikkelingshulp. Wat hij precies kwijt wil, hoort u zo, in het gesprek dat collega Tim Overdiek met hem voerde vanmiddag. Om kwart voor twaalf gaan we naar Suriname, waar de decembermoorden weer volop op de agenda staan. Correspondent Harmen Boerboom en CDA-kamerlid Kathleen Ferrier geven hun visie op de aangekondigde amnestiewet en op de belastende verklaring die een voormalig intimus van Boutensen aflegde. Om 5.12 krijgt u antwoord op de vraag: wat Real Madrid moet met een vakantieresort bij de Verenigde Arabische Emiraten. Al deze dingen worden voorafgegaan door een overzicht van het nieuws van. Vrijdag 23 maart. Daisy Bouten, Ze heeft meegedaan aan de decembermoorden en zelf twee mannen doodgeschoten. Een voormalig vriend van de president verklaart dat onder Ede. U hoort een Surinaamse nieuwslezer. Deze Boutersen heeft Cyril Daal en Surinderam Bokers persoonlijk doodgeschoten. Hij was mijn bossenvriend en heeft vaker met me gesproken over de Decembermoorden. Ik was zijn vertrouweling. Ruben Roosendaal, die zelf ook terecht staat voor zijn aandeel, verklaarde eerder dat Boutersen helemaal niet in Fort Zeelandia was tijdens de moorden. Dat maakt zijn nieuwe verklaring ongeloofwaardig. Als die getuigenverklaring verder niet ondersteund wordt door aanvullend bewijs, zal. De militaire krijgsraad, zeker in combinatie met die 180 graden draai in die verklaring, wel eens kunnen oordelen dat die verklaring onvoldoende geloofwaardig is. De enige die mag zeggen dat de verklaring niet klopt, is Boutussen, zei Roosendaal na zijn verhoor. Meneer Boutussen moet zeggen dat ik Jok. En als hij zegt dat ik Jok, dan laat hij zeggen wat waar is. Boutussen wilde niet direct reageren, maar zegt dat hij niets te vrezen heeft. De president zegende vervolgens de menigte. Met liefde in ons hart denken dat dit land. Een gezegend land is en dat wij gezegende mensen zijn en dat God een lomakonde zien. en dat we samen de grote prestaties kunnen komen. De politie moet dit jaar 4.800 illegale oppakken en overdragen aan de dienst die hun terugkeer regelt. Steeds meer burgemeesters willen dat agenten dat niet doen en vooral boeven gaan vangen. Dat vindt ook burgemeester Rewinkel van Groningen. En is het nou nodig om politie's inzet aan te wenden? Uh, voor mensen die geen crimineel verleden hebben of geen overlast veroorzaakt. Ik denk dat ik liever achter de echte criminelen aanga. Nog een stevig standpunt van de burgemeester. Tijdens de Koninginnedag dronken door Amsterdam lopen wordt strafbaar. Openbare dronkenschap is een, een oud artikel in het wetboek van uh, strafrecht. Dat zullen we uh, toepassen. Dus dat brengt boetebeleid met zich mee. Daar kunnen ze zo een boete voor uitgedeeld krijgen van 70 euro. Zuiplappen die geweld gebruiken tegen de politie... lopen kans op een prent van 340 euro. Mohammed Merad, de schutter van Toulouse, heeft min of meer toevallig de aanslag gepleegd op de joodse school. Volgens de inlichtingendienst wilde hij eigenlijk opnieuw een militair doden, maar dat mislukte. De moslimgemeenschap in Toulouse heeft stilgestaan bij de schietpartij en opgeroepen tot eenheid. Deze de gemeente, nationale, restons unis et ne faut pas faire Duitsland heeft een nieuwe president, nadat Christian Wolff opstapte vanwege belangenverstrengeling. Joachim Kauk is beëdigd. Ik zweer. Hè? dem Wohle des Deutschen Volkes gewissenhaft erfüllen. gegen üben. Als Jim Kim wordt gekozen tot nieuwe president van de Wereldbank, zoals president Obama graag wil, wordt de wereld van de ontwikkelingshulp misschien wel een stuk vrolijker. Jim Kim kan heel goed zingen. En rappen bewees je vorig jaar op een muziekavond. So Drie kwart van de kinderen tussen 8 acht en 18 zegt zijn mobieltje niet te kunnen missen. Je moet op school wel bereikbaar zijn. Je kan bijvoorbeeld e-mail doen als je thuis geen computer hebt, dat is super handig. Yeah. Maar wat heel onhandig is, het kan ook zijn dat het heel veel je te goed afneemt. De smartphone als statussymbool en als speelgoed. Gelukkig zijn er ook nog kinderen die wel zonder een telefoon kunnen. Daar heb ik nog de Playstation 3 en de computer. e een 360 en wie? Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant vanmorgen met Marielle Hageman. Het Openbaar Ministerie wil dat criminelen voortaan meteen de schade vergoeden die ze hebben aangericht. De hoogste aanklager van Nederland, Herman Bolhaar, wil dat afrekenen met boeven een standaard onderdeel wordt in een strafzaak, vertelt hij in de Volkskrant. Officieren van justitie moeten wat hen betreft naast een strafeis ook met een financiële eis komen. De schade die een slachtoffer leidt moet zoveel en zo snel mogelijk worden vergoed. De afgelopen maanden is daar al ervaring mee opgedaan. Het OM heeft in een mensenhandelzaak een flinke vergoeding losgekregen voor een slachtoffer... en de terugbetaling geregeld van criminele inkomsten. Het AD bericht over criminelen die bankrekeningen plunderen... en volgens de banken steeds geraffineerder te werk gaan. Een van die nieuwe manieren is dat criminelen mails sturen in gebrekkig Nederlands. Een paar dagen later melden ze zich via officieel ogende mails... met de mededeling dat er is geprobeerd fraude te plegen. Om die fraude aan te kunnen pakken zijn dan wel gegevens nodig. Volgens het AD blijkt uit cijfers die de banken maandag presenteren... dat de schade door allerlei vormen van fraude over de eerste zes maanden van vorig jaar ruim 11 miljard euro was. Trouwens, nakt naar de visie van minister Kamp op de toekomst van de Nederlandse overleg economie. Die notitie komt op verzoek van het CDA en wordt eind van de maand verwacht. Wat Trouw betreft komt die notitie geen dag te vroeg. De Nederlandse overleg economie is in het verleden zo succesvol geweest dat het bestaansrecht verder niet bewezen hoeft te worden. Trouw vindt dat op het gebied van pensioen, de AOW en de woningmarkt werkgevers en werknemers een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Kamp zou dat in die notitie moeten benadrukken. De krant waarschuwt dat in rechtsconservatief hoek misschien wel wordt gedacht dat de politiek het primaat heeft. Maar het zou een vergissing zijn om daar ook kabinetsbeleid van te maken. Elk jaar belanden zo'n 5000 jongeren in het ziekenhuis omdat ze zichzelf verminken. Dat is meer dan twee keer zoveel als jongeren die met een alcoholvergiftiging op de eerste hulp komen. Het Nederlands Dagblad sprak met een onderzoeker van het Nederlands Jeugdinstituut... die denkt dat de 5000 gevallen maar het topje van de ijsberg zijn. De meeste jongeren die zichzelf bewust verminken willen niet dat dit wordt opgemerkt. De meeste van hen hechten de snijwonden met lijm of met plakband... Als de jongeren toch worden opgenomen... blijkt dat ze zichzelf hebben gesneden, gebrand... of dat ze hun hoofd- of ledematen keihard tegen de muur hebben gebeukt. Zonder goede hulp gaat het volgens de onderzoekers steeds verder. Dit in tegenstelling tot coma bij wie het vaak blijft tot dat ene incident... dat vooral het gevolg was van groepsdruk. Wat zou een mens nog eens willen hebben als hij alles al heeft? In Breda weten ze het antwoord. Een duikbootje. Volgens de Telegraaf hebben de Rich and Famous... hun weg gevonden naar het bedrijf van Bert Houtman. De twee- en driepersoonsduikbootjes zien eruit... alsof ze zijn bedacht door een striptekenaar. Ze kosten ongeveer een miljoen euro. De Rijken der Aarde gebruiken de duikbootjes om naar koraal te kijken. De oceaanbodem is een nog redelijk onontgonnen gebied. Maar volgens de duikbotenmakers zijn ook de fjorden in Noorwegen prachtig... omdat er zomaar een kabeljauw kan langzwemmen of een walvis... Maar het Britse bedrijf is ook gepost voor de beveiliging onder water tijdens de Olympische Spelen in Londen. En dat is erg interessant, want zo vertelt de duikbotenmaker in de Telegraaf... de markt voor de rijken der aarde is niet de kurk waar je alles van af moet laten hangen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Crazy. Het is vrijdagavond tijd voor het gesprek met de minister-president in Den Haag, Joost Vunnings. Goedenavond, het was de week van uh, Hero Brinkman. Maar daarover heeft de premier dinsdag in het debat gezegd wat hij wilde zeggen. Dus daar was vandaag weinig nieuws over te verwachten. Verder zijn er natuurlijk de katshuisonderhandelingen. Maar daar zwijgt Rutte al weken over. Het is vast een heel fijn gesprek geworden, of niet? Ja, uiteindelijk wel. Ik bedoel, de premier deed niet iedere vraag af... met de verwijzing naar die vervelende radiostilte. Ik had voorafgaand aan het interview via Twitter al laten weten... Nou, het wordt wel een moeilijke deze week, maar dan, dan krijg je vraagsuggesties binnen... waarbij een vraag van een eenvoudig culinaire aard... en dat is de vraag, houdt u van paprika... En deze concrete vraag heb ik maar meegenomen om het ja, patroon van ontwijkende antwoorden te doorbreken. Maar hoe dan ook, ik ben begonnen met de vraag of de premier het eens is met de uitspraak van Geert Wilders... dat het na het vertrek van Hero Brinkman er niet gemakkelijker op geworden is. Ja, natuurlijk. Ja, ja, het beter was natuurlijk als de fractie daar intact was gebleven. Het is in de eerste plaats ook voor de fractie zelf natuurlijk moeilijk als iemand weggaat. Ik heb dat bij de VVD in het verleden ook meegemaakt. Um, dat zijn altijd moeilijke momenten. Denkt u inmiddels niet, waar ben ik aan begonnen? Het is wel een hele gammele constructie. Ik trek de stekker eruit, verkiezingen, wel zo democratisch. En dan gaan we weer vrolijk verder. Nee, want dat, dat zou ik moeten doen als de constructie niet tot resultaat zou leiden. Maar tot nu toe. De uitvoering van het regering getogen kort ligt ja, op schema. Tot nu toe, u zegt het zelf. Ja, maar ik heb geen reden aan te nemen dat het zal veranderen. Want uh, bijvoorbeeld in de Eerste Kamer hadden we überhaupt al geen meerderheid. In de Tweede Kamer hebben we na het trek van Brinkman met z'n drieën, of in ieder geval 75, is de helft van de zetels. Kunnen we nog een, beslu een contrair besluit dat tegenhouden? Is met Heel allen. wat tegenwoordig. Ja, in de Eerste, kamer hebben, we, in de eerste ja. kamer hebben we dat al een, jaar, hebben we al een jaar zelfs dat niet. Sinds de staatsverkiezingen van vorig jaar. En dan gaat het op zich ook uh, goed. Dus ik... Word je daar niet onrustig van dat het allemaal zo moeizaam gaat? Het gaat niet moeizaam. Ik denk dat dit, eerlijk gezegd, tot nu toe, een van de meest effectieve kabinetten is van de afgelopen jaren qua snelheid van uitvoeren en uitrollen van alles wat we ons hadden voorgenomen. Maar de oppositie die uh, ja, de opstelling verhardt, Partij van de Arbeid in ieder geval onder Cohen, heeft gezegd van wij gaan niks meer steunen, de SP steunt niks meer, dus het wordt wel moeilijker. Maar de SP was al niet zo'n uh... Gehad hij al niet zoveel aan, de Partij van de Arbeid heeft hij veel aan gehad het afgelopen jaar. Ja, en we moeten eens kijken hoe dat in praktijk zich ontwikkelt. Uh, uh, maar ook daar heb ik tot nu toe geen aanleiding om aan te nemen dat er nou niks meer zou kunnen. Het gaat gewoon lekker vrolijk door. Nou, niet vrolijk, gewoon hard werken. Uh, ons best doen. En niet somber in ieder geval. Nee, vrolijk dus. Ja, dat klinkt dan weer zo, zo uh, alsof ik de hele dag alleen maar vrolijk ben. Nee, maar ik, ik, ik ben er op zich. Ik ben natuurlijk hard aan het werken. En met z'n allen, het hele team, moet er veel gebeuren. Maar we zitten niet te somber. Uh, u dineert uh, vaak met uh, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, zo af en toe om bij te praten. Heeft u al met Hero Brinkman gegeten? Nee. Gebeld? Wellicht? Nee. Geen contact mee gehad? Nee, nog niet. En met Diederik Samson is dus ook vers. Die heb ik wel begroet, uiteraard dinsdag en van harte gefeliciteerd met zijn verkiezing. En vastgesteld dat we allebei uitzien naar de debatten, waarbij we het wellicht ook wel eens een keer eens zullen zijn, maar ook heel vaak niet. Ja. Dan waarschijnlijk wel ja. Ja, maar, het maar het, u uh... heeft er nog niet, niet, niet gebeld of ook niet meegegeven. Nee, nou. nee. We zijn volop bezig, nu, natuurlijk, met die gesprekken ten Katshuizen. Ja, en daar kan u rekenen op 75 zetels. Nou, de plannen hebben altijd 76 of meer zetels maar nodig. in De Eerste Kamer, maar 37 hè. is niet ja, okay, is maar het, meer, de Eerste meerderheid. Ja, dat snap ik. Maar u heeft uiteindelijk toch willen die plannen door de Tweede Kamer komen, meer dan 75 zetels nodig. Ja, maar, maar omdat iedereen zo naar die meerderheid, uh, met dat meerderheidsprobleem uh, bezig is. Uh, in de Eerste Kamer hebben we ook een meerderheid nodig. Maar daar heeft deze samenwerking even helemaal los van wat Brinkman nee, nee, gedaan Nee, ik, ik, ik ken de situatie. Zelfs geen meerderheid. Ja. En zelfs niet een blokkerende dus je je zelfs er van niet de helft. U bent eraan gewend, wou je zeggen. En dat gaat daar ook in heel veel gevallen gelukkig goed. Maar goed, u zit daar allemaal maatregelen uh, uh, te verzinnen... te onderhandelen in dat katshuis. Is het nu zo, sinds het vertrek van Hero Brinkman... dat achter zo'n voorstel zo in potlood dan een partij wordt geschreven... waarvan u gedrieën denkt, nou, dat zal wel de partij zijn... die dit voorstel gaat steunen? Nee, en, en eerlijk gezegd, heel veel van die voorstellen moeten ook door de eerste kamer, en daar hebben we geen meerderheid. Dus, ja, maar uh, u houdt dan ook vaak rekening met de gevoelens van de SGP. Maar ook met anderen. Uh, ja, dan, maar dat bedoel ik. Dan, maar, maar als je nee, dus een bent bezig met de arbeidsmarkt, dan kan u het voorstel zeggen. Nou, we schrijven het een beetje, bijvoorbeeld richting D 66 toe, pakt u het verkiezingsprogramma erbij, en dan denken van, nou, dan, dan krijgen we wel steun van die partij. Ja, maar zo, zo kun je niet werken. Nee, nee we moeten echt, echt we, we zitten echt met z'n drieën te onderhandelen tot een pakket waar wij in geloven, en we hebben ook vertrouwen in onze overtuigingskracht dat we daar voldoende steun voor kunnen krijgen bij anderen. Uh, er komen ongetwijfeld, want het bedrag is enorm... Hè, wat op tafel ligt in het katshuis ingrijpende maatregelen. Zou u het een probleem vinden als u uh, veel van die maatregelen... met een hele minimale meerderheid door de Tweede Kamer heen loopt... zodat er eigenlijk heel weinig draagvlak is voor zulke ingrijpende zaken? Kijk, we hebben na de laatste verkiezingen... een, een, een versplinterd politiek landschap gekregen in Nederland. Ik heb al gezegd, de kiezer heeft ons nogal een poets gebakken. Maar de kiezer is soeverein. Uh, ik leid de kleinste, grootste partij van heel Europa. We zijn de grootste, maar er is nergens in Europa een grootste partij zo klein. We zijn zes zetels kleiner dan in de geschiedenis tot nu toe. De grootste, de kleinste, de grootste partij was, hè, de Partij van de Arbeid. Uh -huh. Had in 94, 37 Kamerzetels. Wij hebben er maar 31. Eentje meer dan de Partij van de Arbeid. Dus ja, we proberen altijd te streven naar ruime meerderheden... Maar Nederland staat voor grote problemen. Ik zeg is het net de dat de zegt van een meerderheid is een meerderheid... en desnoods is het een ontzettend ingrijpend omstreden plan... maar 76 zetels of nee, ik 77 vind, ik vind, is dat voldoende je moet proberen en kan doorgaan. Nee, ik vind dat je moet proberen uh, naar een zo groot mogelijke meerderheid te streven. Dat zal ik ook blijven doen. Maar als het niet lukt, het lukt dan is het jammer. Niet, maar het zal niet altijd lukken. En uiteindelijk, als ik zie de economische groeimotor moet aan de gang... die de overheidsfinanciën moet weer onder controle... De staatsschuld moet terug in zijn hok. Dat kan alleen als we ook die maatregelen nemen. Dus we streven naar grote meerderheden. Dat zal niet altijd lukken. U heeft voor volgende week een reis naar Zuid-Korea afgezegd. Waarom? Vanwege ook de onderhandelingen. Ik vind het heel belangrijk dat we proberen er zo snel mogelijk uit te zijn. En die reis zou betekenen dat ik pas vrijdag weer beschikbaar zou zijn volgende week. En vier dagen uit de onderhandelingen halen, vond ik te veel. Ja, betekent dat ook dat u in de, in de eindfase zit, als u reizen gaat afzeggen? U kunt nog uh, conclusies trekken die uw aanname bevestigen, nog ontkennen. Uh, dat kan ik echt niks over zeggen, want dan raak ik dan weer aan de katshuisgesprekken. Dus die, die conclusie laat ik voor u rekenen. Ja. Men is er de jaar gezegd, het moet voor 30 april klaar zijn. Gaat dat lukken? Ik zou zo snel mogelijk klaar willen zijn, maar uh, hier geldt dat... Uh, uh, ja, het, het gaat om het resultaat. En dat moet zo goed mogelijk zijn. En het is echt ingewikkeld. En we moeten er met elkaar uitzien te komen. Of dat gaat lukken is geen garantie. Als is uh, iemand van uw eigen kabinet, als het niet lukt, hè? Nee, maar het gaat Valt dat nee, nee, aan nee, het kabinet? Ik weet niet of u of tegen u of die maatregelen... Nee, op, nee maar dan, van, dan gaat Brussel nerveus bellen. Van, ja, we blijven ja. hier stukken. En uh, eerlijk gezegd, ik doe dit niet voor Brussel. Ik doe dit in de eerste plaats omdat ik zelf ten diepste vind dat we ons eigen huis op orde moeten hebben. En dat is op dit moment niet op orde. En uh, dat, dat heeft te maken met die staatsschuld en die tekorten. En als je dat niet onder controle brengt, dan gaat de rente stijgen. Dan, gaat, uh, we, dan moeten de belastingen heel fors omhoog de komende jaren. Wil je dat voorkomen, dan moet je het nu ingrijpen. Ja. Dus de belastingen gaan niet omhoog, begrijp ik? Ik, ik doe geen uitspraak oh. over het pakket waar we aan werken. Ik kan uh, daar geen uitspraak over doen. Maar als je niet ingrijpt nu... dan kan wel, er, ik, sta, ik sta er voor open. Ja. Know, maar het omgekeerde is wel ja. waar. Als je nu niks doet dan weet iedereen die uh, gevoel heeft voor, voor de overheidsfinanciën... en dat hebben heel veel mensen. Het is in Nederland altijd een onderwerp wat heel veel mensen bezighoudt. Uh, we houden daar met z'n allen niet van, hè. tekorten bij de schatkist. En dan, want mensen voelen instinctief dat je dan over een paar jaar... met een ander kabinet dramatische maatregelen moet gaan nemen... om het alsnog onder controle te krijgen. En ik vind dat onverstandig. En dat is ook de reden waarom ik, als het niet nodig is... ook liever nu geen verkiezingen heb. Want dan uh, loop ik het risico dat ik dit hele jaar mis... en als die formatie lang duurt ook 2013 mis... Ik zag een foto in de Volkskrant... waar de onderhandelaars heerlijk in de tuin van het katshuis zitten. Die heeft zelf een appartement. Geen tuin, neem ik aan. Ik, ik, heb, ik heb privé geen tuin. Nee, nee, nee denk wat u wat niet, ja, ja, denkt u niet van ik ga in dat katshuis wonen? Dat is nee. toch? Waarom niet? Nee, vreselijk. Het scheelt ook weer in de hypotheekrenteaftrek die u drastisch gaat aanpakken. <laughs> of dat zo is, uh, moeten we afwachten. Uh, daar, dat raakt aan de onderhandeling. Het katshuis. Daar doe ik geen mededelingen over. Maar over... Hey, wat jammer. Ik denk, jammer, ik, probeer, ja, jammer. Ik, ik denk ik probeer het op een andere maar, manier. Uh, nee, het zijn ja. wonen uh, lijkt me niks. Nee, waarom niet? Ja, weet ik niet. Ik, nee. ik, ik, ik woon heerlijk en, en heb gewoon mijn eigen huisje. En dan ben ik helemaal gelukkig. En dan zit ik in zo'n mini-paleisje. Nee, dat lijkt me niet voor mij. En dat, en dat, dat lentegevoel, hè? dat is prachtig weer buiten. Helpt dat bij de onderhandelingen? <laughs> nou, we zitten allemaal naar die grote problemen te kijken... en willen die oplossen. Ik geloof niet dat het weer daar erg veel invloed op heeft. Nee? Nee. En gaat u dan, ja, goed, laten we dan maar het thema lente aanhouden... want veel gaat u toch niet vertellen. Ik kreeg via, via Twitter al de, de tip... Ik had al gezegd, de premier gaat niet veel zeggen. De tip om aan u te vragen: houdt u van paprika? Want? Ja, dat was een vraag dat iemand zei. Ja, de ik, premier ben volg, gaat... ik ben er dol op. Dus oh, dat, dus dat is goed om te ja. weten. Nou, dan hebben we dat opgelost. Alle kleuren. Ja, Dan hebben we toch nog een beetje. Maar nieuws. Ik zeg ja. tegen de vraagsteller: ja. een lichte voorkeur voor de rode vorm. Ah. Oh, ja. Maar dat mag ik niet politiek duiden, neem ik aan. Nee, maar als die op is, is er iets minder rood. Dus ja. ik vind het lekker. Ja. Nou goed. We zijn één een, een... tuin? Ja, Gaat u erin zitten dit weekend? zeker. Zie je nou, dames en heren, dat de NMS goed betaalt. En premier de... heeft een balkon... <laughs> en de Vullings heeft een groot landgoed met een tuin. En dan zijn we nog wel één stap verder gekomen. Rode paprika's, daar houdt onze premier van. <laughs> ik ga ze in mijn tuin zitten. Ook omdat ik natuurlijk geen kiezers wil afstoten... wijs ik de andere twee kleuren paprika niet af. Ja, uw minderheidskabinet. Daarom. Ja, ja. Daarom. <laughs> ik dank u wel voor dit gesprek. <laughs> goed weekend. Ja.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 Johnson sitting, waiting, wishing. Bill Gates is boos. De medeoprichter en het boegbeeld van Microsoft... maakt zich kwaad over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Hij uit zijn kritiek als voorzitter van de Bill Melinda Gates Foundation. Een organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met het terugdringen van armoede... en het bevorderen van gezondheid en onderwijs. In een gesprek met NWS-presentator Tim Overdiek... legt Gates uit wat hem stoort aan het beleid van Rutte 1. Meneer Gates, goedenavond, Mr. Gates, welcome to our show. Great to talk to Now you have contacted uh, yourself. U hebt ons zelf gebeld om iets te zeggen over het Nederlandse uh, ontwikkelingsbeleid in light of the Dutch uh, foreign aid policy. What is your message to Prime Minister Mark Rutte? Wat is uw boodschap voor onze premier? Well, my message is that the Dutch voters should be very proud of their generosity in aid. By buying vaccines, they're saving lives. Um, they've things like Global Fund that have this huge effect to keep people alive with AIDS drugs. And by being generous at the 0.7% level, they've set an example for the world that other countries are moving towards. And so as they think about the tough trade-offs, uh, they should understand that the benefits to the poor uh, of their generosity has been quite fantastic. And it'd be very unfortunate to have a country that's achieved 0.7% uh, the first time for a country to actually leave that, that excellent status. Oké, okay, let me interrupt you for a sec to summarize what you just said. U roemt de generositeit van de Nederlandse bevolking. U noemt Nederland een voorbeeld waar het aankomt op het geven van geld... voor vaccins, voor investeringen in ontwikkelingslanden. De 0,7% van het bruto nationaal product. Wat Nederland geeft, veel voordelen, fantastisch. Maar dan voel ik toch een hele grote maar aankomen. Uh, you are um, saying how great an example Holland gives. But then I see, and can I feel a, a, a, a butt coming up? what is that what is your worry well i'd be disappointed if in producing the budget deficit if the, if the poorest in the world were were getting less generosity and you know, obviously it's up to the voters to decide but uh, you know countries like the uk that have even bigger budget deficits you know are moving to the 0.7% and you know i've gotten a chance to see on the ground what a difference uh, aid makes and that's why You know, I'm spending 100% of my money uh, through the foundation to to help the poorest in the world. And the same kind of causes the Dutch voters have backed the Gobi and Global Fund and helping poor farmers. Ja, natuurlijk, zegt Mr. Gates, uh, begrijp ik dat er bezuinigingen zijn. Uh, moet je luisteren naar wat de kiezers willen. Maar kijk, zegt hij, naar een groter tekort in het Verenigd Koninkrijk. Kijk ook naar het feit dat ik zelf 100% van mijn geld aan ontwikkelingshulp geef. Dan moet Nederland toch kunnen vasthouden aan die 0,7%. Dat komt neer op zo'n 4 miljard euro. Toch, uh, meneer Gates, moet er bezuinigd worden. Mr. Gates, uh, the government says there needs to be more cuts. En uh, foreign aid is... Uh, is would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 Waar er een is. Of Waar er een is. En ik hoop dat ze dat nog als prioriteit hebben. als ze deficit Denk vooral aan de vaccinatieprogramma's, zegt meneer Gates. Denk aan de impact die de hulp-euro's op de grond in bijvoorbeeld Afrika wel degelijk kunnen hebben. Ja, ik begrijp dat de keuzes moeten worden gemaakt. Uh, you know about our political situation? Uh, the two parties that form a minority government supported by the PVV? Yeah, it's a little complicated. <laughs> well, let me tell you this. Let me say that the the, the party that supports the government, uh, the PVV, wants to cut more. They want to cut all development, developmental aid, 2 billion euro. They said all we need is emergency help. What is your opinion on this? What find you there Well, the greatest number of deaths come because families don't have the vaccines. They don't come because of disasters. Uh, almost 8 million children a year still die before the age of five, and efforts like the Vaccine Fund are there to cut that very dramatically. But literally, for every euro that's taken out of that, you know, we'll buy less vaccines, and you know, it's it's the most measurable thing there is, the most clear thing to improve people's lives, and that's why. Uh, I'm giving myself billions of dollars. Uh, ik geef zelf ook miljarden uh, dollars uh, aan hulp. En misschien wat meneer Wilders zou moeten begrijpen... is dat uh, er kinderen doodgaan, jonger dan vijf jaar. En dat gebeurt niet als gevolg van ziektes door natuurrampen, door overstromingen... maar puur door de situatie zoals het is in dat land. Dus noodhulp zou in zijn optie niet genoeg zijn. Uh, well, there is more uh, to it, uh, Mr. Gates. Uh, uh, uh, when you see polls among Dutch population... als je de peilingen ziet onder Nederlanders... dan zie je toch ook een meerderheid die zeggen van... nou, laten we toch maar bezuinigen. Uh, een regering moet toch luisteren naar zijn bevolking. A majority of the Dutch population in polls says like... well, maybe we do need to cut more in developmental aid. Should a government listen to its people or not? Not if I listen to you. Well, certainly a, a democratic decision. And I wish all the Dutch voters had a chance to go to Africa like I do. Uh, I can tell them that when you see places where malaria bed nets are being delivered or where mothers are getting AIDS drugs so they can uh, parent their children, uh, you see the, the new vaccines getting out. You see that we really are allowing those countries the move to be self-sufficient, and so generosity today allows those countries to to have the things that we take for granted. So yes, the, it, the voters will decide, but I I know if, they, if these families live near to them, they would vote for this aid. It's simply that it's far away, and so you know letting them know what the impact is of these cuts will help them make the best decision. Jazeker zegt Mr. Gates, je moet altijd naar je kiezers luisteren. Maar ga naar zelf eens kijken, zoals ik heb gedaan, zegt hij. Dan zie je dat moeders met AIDS en landen waar kinderen uh, vaccinaties nodig hebben om te kunnen overleven. Dat deze landen op die manier op eigen benen worden geholpen. En misschien dat Nederlanders dat zouden begrijpen als ze wat dichter bij hen zou staan. Um, our, um, our Minister of Developmental um, Aid, Mr. Ben Knapper... zegt dat India, China and other companies, like yours, foundations, uh, should give more money to. Um, ...to development uh, countries, um, for, uh, saying that countries like the Netherlands you know, might have had their time. It's time for other uh, regions in the world to step up. Dat misschien andere regio's, zoals China en India, maar eens moeten toehappen en een andere rol gaan vervullen... ...die Nederland de afgelopen decennia heeft vervuld. Wat vindt u daarvan? What do you think of that? Well, I think if, if, if the Dutch voters cut, then other countries will cut in terms of our foundation we're giving 100% of our money away so I, we can't do much more than that uh, china has stopped receiving aid uh it was an aid recipient but it's graduated from that and that's the great thing about aid is you always get to focus on the very poorest and now a lot of that is in countries like pakistan yemen and large parts of africa yeah pakistan yemen andere Landen in Afrika hebben nu geld gekregen. We geven al geen geld meer aan China. Als Nederland ook gaat besluiten om minder geld te geven, dan zal dat een slecht voorbeeld gaan zijn voor andere landen. Geloof je dat echt? Do you really believe that if Holland would actually cut uh, developmental aid, that other countries, for example in Europe, would follow the Netherlands? Well, absolutely. This is something where the, the Dutch example, along with uh, Sweden, Norway, and Denmark, of being at the 0.7% has made a huge difference. And that's why the UK, even with the a much worse budget, uh, has made a commitment next year to get to 0.7. And so, yes, when when the people who've been the great example stop, then of course the other people, you know, say, oh well, you know that, you know that it's no longer what the expectation is, even though it was a, a broad commitment. Ja, kijk naar landen als uh, het Verenigd Koninkrijk, waar het, het, het begrotingsstort veel groter is dan in Nederland. Ook daar hebben ze nu uh, het commitment gemaakt dat ze naar die 0,7% gaan van hun begroting om dat geld uit te geven aan ontwikkelingshulp. Zweden, Noorwegen, Denemarken en ook Nederland hebben dat jaren gedaan. Dus ja, zegt Mr. Gates, als we het, uh, nu minder geld gaan uitgeven, gaat dat een verslechterend effect hebben. Denkt u dat uw kritiek impact gaat hebben? Do you really think your criticism, because I do notice criticism towards the Dutch government will have impact? Well, I know that I've seen Dutch aid dollars at work when I go and see AIDS drugs, when I see bed nets, when I see farmers getting better seeds. And, you know, so the Dutch voters should feel fantastic that they were such a generous country. You know, they were actually up to 0.8% and then cut back to 0.7%. Dropping below the 0.7%, you know, sends a pretty strong message in terms of other countries. So, you know, they should feel good about what their aid dollars have done and, you know, hopefully keep them above that, that committed level. Ja, zegt hij, ik heb impact, mijn woorden hebben impact. Ik zie de impact in de landen waar mijn geld... en ook waar het geld van bijvoorbeeld Nederland naartoe gaat. Het feit dat Nederland in het verleden 0,8% heeft besteed aan buitenlandse hulp... dat is nu teruggegaan naar 0,7. Daar moet het echt bij blijven. Dus wat is dan, terwijl de premier in het katshuis met zijn partners... aan het bezuinigen is, de boodschap vanuit, vanuit uw foundation? What is for our prime minister? Very briefly, your message to Mark Rutte.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 We moeten blijven verder gaan, zegt Bill Gates... met het vertellen van de succesverhalen. En het is een tragedie, zegt hij, dat het allemaal zo ver weg is... dat het niet zichtbaar is. Maar geloof mij, die euro's die Nederland geeft... en wij ook geven, die helpen wel degelijk. Meneer Gates, wat aardig dat u belde. Thank you so much for calling, Mr. Gates. Ja, yeah, great talking to you. Thank you. Have a good evening.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 Jamiro Kai met Seven Days in Sunny June. Vooralsnog geen wet in Suriname die Desi Boutense amnestie kan verlenen... voor zijn verantwoordelijkheden bij de decembermoorden. Vandaag zou er in het parlement worden gestemd over amnestie voor hem... en de anderen die betrokken zouden zijn bij de decembermoorden. Maar er kwamen te weinig parlementsleden opdagen om de stemming te kunnen uitvoeren. Een turbulente dag in Paramaribo. Dus ik ga erover praten met Celine Veillet, tweede kamerlid voor het CDA met Surinaamse roets. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Zometeen Suriname. Eerst even Bill Gates, die belt. U bent woordvoerder ontwikkelingssamenwerking. Wat vond u ervan? Nou, ik vind het heel bijzonder dat meneer Gates belt. Eigenlijk, uh, ja, met, toch met een boodschap waarin hij zegt: uh, Wat ik zie. In de wereld en ik reis heel wat af. Zie ik het effect van de Nederlandse aids euros zoals hij het zegt, ja. dat in de eerste plaats en in de tweede plaats Nederland heeft een leidende rol, zegt hij. Als het gaat op, op gebied van ontwikkelingssamenwerking, ook omdat we echt inzetten op de effectiviteit, ja. Het is natuurlijk heel interessant om dat te horen van iemand als Bill Gates. Ja. U kunt er niet te veel over zeggen en ik ga er ook niet op door. Maar voelt u het als steun of denkt u wel bemoeit zich mee? Ik vind het heel interessant dat meneer Gates dit zegt <lacht> vanuit zijn grote ervaring dat hij zelf belt, vind ik heel bijzonder. Oh ja, oké. Okay. Ik hou erover op. Na Suriname. Aan de telefoon is uh, Harmen Boerboom, correspondent voor de Wereldomroep. Goedenavond, Harmen. Goedenavond. Ja, Er was vandaag dus een vergadering van het parlement, maar die werd snel weer afgebroken. Waarom is die uh, vergadering niet doorgegaan? Er was een uh, gebrek aan quorum. Dat, uh, dat is sowieso een van de redenen. Officieel geeft het parlement op dat de voorbereidingen nog niet goed getroffen waren... Maar... Dat hangt een beetje met elkaar samen omdat de partijen die niet aanwezig waren uh, en niet kwamen opdagen, uh, bewust uh, dan wel omdat ze andere verplichtingen hadden, uh, ook allemaal vinden dat het allemaal veel te hard gaat met dat wetsvoorstel wat afgelopen maandag als een duffeltje uit een doosje is gelanceerd en nu in recordtijd in Unico's Suriname nog dezelfde week op de agenda van de Nationale assemblee staat. Oh ja. Wanneer staat het nu weer op de agenda? Dat is nog niet bekend. Uh, in ieder geval gaat de voorzitter uh, de komende week naar het buitenland, heb ik vernomen, en uh, de, uh, de parlementariërs gaan ervoor dat het niet voor volgende week verder in stemming, of niet sowieso niet in stemming, maar in behandeling wordt gebracht. Kan de oppositie dan weer wegblijven? Ja, dat kan. Het was overigens niet alleen de oppositie die wegbleef, uh, want de oppositie alleen is een minderheid. Dus wat dat betreft uh, was er dan niks aan de hand geweest. Maar ook binnen de coalitie rommelt het. Binnen de coalitie bijvoorbeeld uh, de partij van Paul so Moharjo, Paul so Moharjo zelf, die zit in het buitenland, dat is een coalitiepartner, ja. die heeft gezegd, wacht nou gewoon tot ik terug ben. En ja, omdat het er toch doorheen gedrukt werd, heeft, heeft zijn fractie gezegd, dan komen wij niet opdagen. En dat heeft er mede toe bijgedragen dat het horen niet gehaald werd. Want op zichzelf kan de oppositie dat dus niet blijven doen als de coalitie eensgezind zou zijn. Oké, okay. uh, Kathleen van J. Amnesty voor Boutens, een wet. Wat dacht u toen het hoorde? Uh, nou ja, het kwam uh, geheel onverwachts. We hebben ook als Kamer op initiatief van meneer Timmermans... meteen aan de Nederlandse regering gevraagd... om ons te informeren hoe ze hier tegenaan kijken. Uh, heeft dit effect op de bilaterale relatie die er bestaat? Dus van regering tot regering tussen Suriname en Nederland? Ja. Dat is natuurlijk ook van belang... omdat een uh, belangrijk deel van de Nederlandse samenleving... net als ik, roots heeft in Suriname. Dus uh, ja, het heeft er uh, zeker mee te maken. Kijk, en uh, als een duveltje uit een doosje, zegt Harmen Boerboom terecht... Um uh, het heeft natuurlijk ook te maken met de integriteitskwestie. Hè? Als parlement, wij zijn uh, de wetgevende macht. Ja. Uh, een situatie waarin mensen oordelen over een wet... waar ze een persoonlijk belang bij hebben, is natuurlijk heel erg vreemd. Dat kan en zeker, eigenlijk niet, zegt u. Nou, Dat heeft met, met je integriteit te maken als wetgever. En vooral ook op dit moment. Hè, de vier en een half jaar wordt er stap voor stap gewerkt in een proces... Um, waar Suriname heel blij en ook trots om is. He? Om te laten zien, we zijn een rechtsstaat. Ja, dat nadert zijn voltooiing. Dat nadert zijn voltooiing. En net op dat moment zou er dan heel snel ja. een amnestiewet doorgedrukt worden. Dat is natuurlijk heel vreemd. Ja. André Misikawa, dat is een prominent parlementslid voor de regeringspartij NDP. Die zei van de week in de Nederlandse krant. Ja, ik ben van een nieuwe generatie. Wij nemen de verantwoordelijkheid om deze last uh, van de schouders te halen. Ik was vier, zei toen, hij, uh, toen, ja. toen het allemaal speelde. Dat dus moet ik er afgelopen zijn. Zijn. Natuurlijk, na 82 is er een hele generatie opgegroeid... die dit niet uh, van dichtbij heeft meegemaakt. Ik, uh, ik zie ook dat in Suriname die generatie ook weinig weet... van wat er gebeurd is. En, en vindt maar die ook van laat het maar afgelopen zijn? Hoort u dat meer? Nou, ik kan me voorstellen dat ze zeggen laat het maar afgelopen zijn. Maar uh, dan vind ik het heel belangrijk dat uh, de, de, men ook de verantwoordelijkheid neemt... om ook aan die generatie te vertellen wat er gebeurd is. En moet u zich voorstellen in een kleine samenleving als de Suriname waar vijftien prominente mensen in één nacht verdwijnen. Dat heeft een enorme impact. Heeft er ook juist toe geleid dat er niet veel over gesproken wordt, waardoor je dus ook een generatie hebt die niet goed weet wat er gebeurd zegt, is. Dat is. dat is het eigenlijke probleem. De generatie die nu opgroeit, weet niet wat er gebeurd is, anders zouden ze dit niet zeggen? Uh, ik denk dat ze zich anders beter zouden realiseren dat dit niet iets is waarvan je kan zeggen, Sant erover, ja. we moeten door. Dit heeft een grote impact gehad, en juist daarom is het zo belangrijk dat er recht gesproken wordt. Dat is ook iets wat ik steeds benadrukt heb op 8 december, als wij in de Mozes en Aaron kerk in Amsterdam... Uh, de, de, deze decembermoorden herdenken, het belang dat er recht gesproken dat wordt... Dat staat nog steeds overeind, zegt u? Ja, en dat Suriname ook laat zien dat Suriname een rechtsstaat is. Oh ja, maar ja, als de bevolking daar nou zelf zegt, laten we erover ophouden... Nou, daarom heb je een parlement en daarom en uh, kan, daar over, uh, kan daarover gestemd worden. Nou, vandaag is er niet over gestemd. Nee. Uh, ik zeg daarbij, het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van het Surinaamse parlement... daar heb ik als Nederlandse volksvertegenwoordiger geen oordeel over te geven... en dat geef ik ook niet. Nee. Uh, ik zeg alleen, uh, het, he, het is ook een integriteitskwestie en het belang voor Suriname zelf... wat ik ook van heel veel mensen hoor, dat Suriname er trots op is... Te laten zien ja. rechtsstaat te zijn. Arme Boerboom, uh, vanuit Parimabo. Uh, proef jij dat ook daar, dat de jongere generatie zegt van, laat alsjeblieft afgelopen zijn. Laten we het er niet meer over hebben? Ja, dat is uh, absoluut een feit. Uh, het, het, het is precies Precies wat mevrouw Ferrier ook zegt. Ze zijn uh, opgegroeid en nadat de moorden gepleegd zijn. Neem nog wel een schaduw boven het land uh, van die moorden. Want dat is natuurlijk heel ingrijpend geweest. Maar inderdaad, uh, ja, het, het is gebeurd uh, in een periode dat zij nog niet geboren waren. Wat je ook niet moet vergeten is dat uh, de, het land al heel lang stilstaat. En dat, uh, de, er was ook weinig alternatief voor uh, Venetiaan dan Bouterse. En daardoor hebben veel mensen op Bouterse gestemd... En mensen nemen op de koop toe dat hij een besmet verleden heeft. Ja. Uh, op wat voor manier dat, dat dan ook door rechters is aangetoond. Ja. Mevrouw jij ook vandaag voor de krijgsraad een belangrijke getuige in het proces, uh, Ruben Roosendaal. Ja. En die zei ineens: Bouters heeft zelf twee mensen doodgeschoten. Was u verrast? Uh, nou, het heeft, uh, het heeft mij behoorlijk geraakt, moet ik zeggen. Geraakt ook? Uh, ja, natuurlijk. Uh, het is natuurlijk een heel belangrijk moment... in die hele rechtszitting van 4,5 jaar dat hij dit zegt. Uh, het is wel zo dat zoiets natuurlijk alleen waarde heeft... als datgene wat hij zegt ook gestaafd wordt... door andere getuigenverklaringen. Ja, want hij heeft eerder andere dingen gezegd. En hij hè? zelf heeft op een eerder moment ook andere dingen gezegd. Dus uh, wat precies, hoe dat door de rechter geduid zal worden, dat weet ik niet... Maar het maakt natuurlijk wel indruk op je als je hoort... dat twee mensen uh, uh, volgens zijn verklaring door hem uh, gedood zouden zijn. Ja. Harmen, hoe is die verklaring in Suriname gevallen? Uh, ja, men zei. Uh, kijk, het, het punt is inderdaad dat hij een uh, tegenstrijdige verklaring heeft afgelegd. Uh, men zoekt er een beetje iets achter. Dubbele agenda, rancune, jaloezie tegenover Boutersen. Uh, het is natuurlijk vanmorgen gezegd en er is nog niet echt heel breed over gereageerd. Maar het is ook hier. Het zijn wel hele harde beschuldigingen. En ja, die, komen, die komen dan ook inderdaad heel hard aan. Ja, hij heeft het hier twee weken geleden bij ons op te, in het programma al een beetje aangekondigd. Maar dat is dan kennelijk niet doorgekomen bij jullie. Nou, hij heeft het hier ook al eerder aangekondigd, althans, dat hij, hij is begonnen hier met de herdenkingsdienst op 8 december van vorig jaar... Uh, daar kwam hij ineens opduiken. Dat was uh, ja, niet tot blijdschap uh, van alle nabestaanden, maar wel van sommigen. Ja. En daarmee heeft hij eigenlijk, is hij eigenlijk zijn omkeer zijn, zijn, uh, begonnen. Okay. Uh, hij heeft daarna een, een uitgebreid interview gegeven, hier nog in een, uh, in een uh, maandblad. Dus het valt het er wel een beetje aan te komen, maar dat hij het nu echt voor de rechter vertelt en onder Ede, ook al is staat het haaks op wat hij eerder onder Ede verklaarde, dat, dat is natuurlijk wel een belangrijk moment. Goed, Harman Boerboom en Ketlie van J. Beide hartelijk dank. Tot je dienst. Het is 5 voor 12. Het uh, Spaanse Real Madrid is al zo ongeveer de grootste en bekendste voetbalclub ter wereld. Maar de club gaat nog groter en bekender worden. Want in de Verenigde Arabische Emiraten komt een enorm vakantiepretpark... onder de naam Real Madrid Resort Island. Aan de telefoon Marcel Beerthuizen, kenner op het terrein van uh, sportmarketing. Goedenavond. Goedenavond. Wat gaan ze daar precies doen? Ja, ze gaan er een, een pretpark openen. Maar dat is niet Real Madrid zelf die het doet, hoor. Dat zijn uh, vastgoedontwikkelaars... Maar die willen een, een, aansprekende, uh, een aansprekend onderwerp, zoals in Abu Dhabi ook al het uh, Ferrari World hebben. En dat gaan ze nu met Real Madrid doen. En dan nu een, een vakantiepark. Slaap je dan onder een Real Madrid-dekbed of zo? Ja, als je dat wil. Het wordt een vijf sterren hotel, dus ik kan me voorstellen dat je kunt kiezen wat je wilt. Maar ja, daar ga je echt wel een belevenis ondergaan uh, uh, over alles wat met Real Madrid te maken heeft. Ja, uh, Ronaldo doe je in een soort bollo pak een dansje komt doen. Nou, ik weet niet of hij zelf komt opdraven, Misschien wat oude sterren. Maar zelfs zullen ze zich moeten concentreren op het voetbal natuurlijk en de competitie. Maar ik kan me echt wel voorstellen dat, daar, dat je daar kennis gaat maken. Soms in levende lijven, maar vooral virtueel natuurlijk, of op beeld. Van allerlei Real Madrid sterren. Ja, ze hebben enorme schulden. Kunnen ze zich dit voorloven? Nou, zij kunnen zich uh, dit zelf niet veroorloven, want ze hebben inderdaad uh, 150 miljoen euro schuld, of 127 miljoen euro. Maar ja, wat ik al zei, dit zijn uh, vastgoedontwikkelaars uh, uh, en die, die stoppen daar heel veel geld in. en ja. die, die nemen dus de licentie van Real Madrid en Real Madrid leent zijn naam aan dit project. Kunnen Nederlandse clubs dat ook? Ziet u mogelijkheden voor PSV of voor Ajax? Nee, daar zijn de Nederlandse clubs te klein voor. Rio Madrid heeft 300 miljoen volgers in de hele wereld. Dat is echt een absolute wereldnaam. Ajax heeft wel net in Amsterdam een eigen experience geopend aan het Rembrandtplein. Oh ja. En daar hopen ze dan ook dat er 100.000, okay. 150 150.000 mensen per jaar op afkomen. Maar dat, is, uh, Heel dat, andere dat, orde. dat zijn de Nederlandse maatstaven. Dank u wel, Marcel Beerthuizen. Einde ja. van dit oog, zometeen theoloog Kees Kok in Casaluna. Wij zijn er morgen met Pieter van der Wielen. Goedenacht. Goedenacht.